1 uur. Maar met het NWS-journaal. Parijs overgeven, dat zegt zijn advocaat in een Belgische krant. Hij was in november al benaderd door iemand uit de omgeving van Abdeslam. De advocaat kreeg vervolgens twee keer iemand in zijn kantoor die zei dat hij de neef van Abdeslam was. Het contact leidde tot niets. Abdeslam werd uiteindelijk op 18 maart opgepakt in het Brusselse Molenbeek. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Frankrijk. Gewapende mannen hebben in de hoofdstad van Bangladesh een restaurant bestormd en tientallen mensen gegijzeld, onder wie zeven Italianen. Het restaurant ligt in de Diplomatenwijk en is populair bij buitenlanders. IS zegt achter de aanval te zitten en zegt dat er twintig doden zijn, maar dat is niet bevestigd. De politie houdt het op twee doden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat alle Nederlanders, van wie bekend is dat ze in Bangladesh zitten, veilig zijn.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 Op het EK voetbal heeft Wales voor een grote verrassing gezorgd. De Welshmen versloegen België met 3-1 en staan daarmee in de halve finales. België kwam in de dertiende minuut op een 1-0 voorsprong, maar nog voor rust kwam Wales op gelijke hoogte en in de tweede helft scoorde het nog twee keer. Woensdag speelt Wales in de halve finales, de tegenstander is dan Portugal. Het weer opklaringen, op de meeste plaatsen droog, overdag geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden en er waait een stevige wind. Zondag weinig verandering, alleen dan minder wind. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Porque sé que sueñas con poderme ver, con qué vas a hacer de mí, te ver. Si te quedas o te vas, si no no me busques más. Si te dan yo también me voy, si me das yo también te doy mi amor. Bailamos a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 Ik heb hace llorar?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 Amazing.